4 uur. Jeroen van Kam, bij het Senderwijs Journal. Bij demonstraties tegen de verkiezingsoverwinning van president Kenyatta in Kenia. zijn volgens de oppositie meer dan 100 doden gevallen. onder wie 10 kinderen. De getallen zijn niet bevestigd. Volgens een anonieme overheidsmedewerker zijn er bij een mortuarium 9 lichamen binnengebracht. En eerder vandaag werd gemeld dat er al 2 mannen waren gedood tijdens de demonstraties. Ook zegt een Keniaanse man dat zijn dochter van 9 is overleden door rondvliegende kogels. De aanhangers van presidentskandidaat Odinga. erkennen Kenyatta niet als winnaar van. ...van de verkiezingen. Bij een evenement in Burghaamsteden zijn zeker zeven mensen gewond geraakt... ...toen er twee Friese paarden losbraken. Volgens de politie zijn de gewonden er niet ernstig aan toe. De paardendemonstratie op het folklore evenement is afgelast... ...en andere activiteiten gaan wel door. In een ziekenhuis in het noorden van India zijn de afgelopen dagen zeker 30 kinderen overleden. Volgens de ouders komt dat door een probleem met de beademing, beademingsapparatuur. De zuurstofleverancier zou niet meer leveren omdat de rekening niet is betaald. Volgens een lokale bestuurder is het beademingsprobleem opgelost met zuurstofflessen en zijn de kinderen dood doodgestorven. Het treinverkeer over de Moerdijkbrug ligt de eerste dag na een paar weken werkzaamheden nog altijd plat. De afgelopen drie weken is het spoor vervangen. Het was de bedoeling dat vanochtend vroeg de eerste trein weer over de brug zou rijden. Maar volgens ProRail zijn er problemen met de elektronica. De spoorbeheerder weet niet, nog niet hoe lang het duurt voordat er weer treinen kunnen rijden. Het spoor over de Moerdijkbrug verbindt Zuid-Holland en Brabant en is een van de belangrijkste van het land. Het weer vanuit het westen wordt het droger, en de zon schijnt ook af en toe. In het oosten blijft het tot in de avond grijs en regenachtig. Het is zo'n 20 graden. Morgen is er meer zon, maar in het zuiden is er wel kans op een bui. Het is dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Mooi begin van de derde laatste uur van Southford op zaterdag bij CFM. Southford, nogmaals een goedemiddag. Jorgen, Eric Clapton en Leila. Jawel, uur drie alweer Albert Young. En wat gaan we in uur drie allemaal doen? Nou, in ieder geval de vaste onderwerpen. Die zijn uh, natuurlijk bekend bij de vaste luisteraars. En kijkers niet te vergeten. Uh, om uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. De heren in de Formule 1 zijn momenteel allemaal op vakantie. Dus uit de Formule 1 is weinig nieuws te melden. Maar er blijft natuurlijk altijd nog wel iets te melden uit de wereld van de autosport... Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Mizou. Het is dus inderdaad Mizou. die hadden we vorige week ook al. Dus het wordt tijd dat Mizou ook een thuis krijgt. Uh, verder hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Dat is nog even een discussiepunt, want ik heb er drie liggen. En je moet er één kiezen, dus... Uh, nou, komt goed hoor. Dat wordt nog even spannend. Dus dat is nog een verrassing. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. En we gaan natuurlijk praten met de nieuwe presentator uh, van uh, de, onze Euro Breakdown. Want hij is in de studio, Mike Bulet. Goedemiddag, Mike. Uh, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Een hele, hele goede Kijk, middag. Kijk, daar, ja, daar ja. heb je de stem. Je weet ja. het wel. Ja, van ja. de Euro Breakdown. Van de Euro Breakdown, ja. ja, dat, wordt, ja. dat wordt hem inderdaad. Ja. Ik Gisteren, ben helemaal benieuwd. Uh, we, we gaan er zo over praten, ja, Mike. <laughs> Oké, okay, gezellig dat je er bent. Yes. Uh, yes. Maar hier is er onder meer, deze van Omi, hier is de cheerleader... ...dat de nieuwe presentator van de Euro Breakdown in de studio is vanmiddag. Want hij zegt meteen tegen mij van... ...Rob, dit is niet het origineel, nee, die is veel langzamer. Maar dit is de remix van Felix, Nou, je hoort hem inderdaad. De single cheerleader. Ik zou dadelijk gaan praten met Mike Buley... ...de nieuwe presentator van de Euro Breakdown bij CFM. Meneer Sles is van de Tooby Brothers... Als je nou gaat zingen Albert Jan, zag je dat down? Ja, <laughs> nee. Hou je nou wijselijk je mond. En wel de karaoke, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hoorde de Doobie Brothers op de zaterdag bij CFM Soul Dat was uh, een van hun uh, betere singles. In ieder geval wat betreft mij. Je hoorde de, de single Long Train Running. Ja, dan gaan we het nu even met uh, Mike Bullet over de Euro Breakdown. Goedemiddag, Mike. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag AJ. Welkom, welkom we zijn in er, we zijn de er. studio. Ja. Welkom in de studio, jongen. Ja. Ja, de nieuwe presentator van uh, onze Europese hitlijst. Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Uh, ik heb uh, gisteren natuurlijk met mode op de i gezet uh, en uh, ja, ook de eerste live video eruit gegooid. Is ja, geweldige video trouwens. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Dat, uh, dat even even een vraagje, <laughs> wat, wat is de Euro Breakdown eigenlijk? Ja, de Euro Breakdown dat is eigenlijk de, de top 40 eigenlijk van Europa. Dat, dat zijn de, de best geselecteerde hitsen waar we allemaal het liefst naar luisteren. Dus de, ja, de, de muziek van het volk om het zo te zeggen. En uh, dat is wat ik iedere week uh, ja, op zaterdagavond wil gaan doen. Op zaterdagavond? Showtime. Van hoe laat tot hoe laat? Ja, van 7 tot 9 wil ik, uh, wil ik graag aan de slag. En uh, daarin wil ik uh, de Euro Breakdown wil ik heel graag vernieuwen. In ieder geval vernieuwen. Ik wil hem houden zoals hij is. Want ik weet dat uh, Sandoor, Sjors uh, uh, en Maurice, mijn voorgangers, die hebben hem gemaakt zoals hij is. Dat daarom zijn de mensen ook gaan luisteren. Ja. Uh, ik wil er wel fris een tintje in gaan gebruiken. Maar dat wil ik nu nog niet helemaal loslaten. Ik ga echt per week via een live video laten horen van, joh, wat gaat er gebeuren? Dus, uh, het, uh, ja. En wanneer, uh, zoals wij dat zeggen, wanneer ga je los? Wanneer is de eerste uitzending gepland? Uh, de eerste uitzending is gepland op de 26e van augustus. 26 augustus? Ja, dat is 26 augustus, uh, 7 tot 9... Uh, dus ik, uh, ja, ik ben echt uh, onwijs benieuwd. Ik, uh, ja, dus, ja, ik ga toch, toch wel een klein tipje van de sluier ga ik oplichten. Ja, ja, ja. Uh, graag. Uh, ja toch ja, wel een klein graag, tipje. Ja. Ik, ik merk ja. dat ik het heel, heel moeilijk voor me, voor me kan houden. Um, ik, ga, uh, ik ga het programma grotendeels, ga ik natuurlijk, uh, zoals mijn voorgangers hebben gedaan... Uh, ga, ga ik het wel alleen doen. Uh, maar ik wil ook af en toe wil ik, uh, een co-host erbij hebben. Dus iemand die een, een specifiek uh, talent heeft... Uh, die op een uh, op Bepaalde manier zijn, zijn, zijn, zijn kunsten gaat inzetten voor het programma. Leuk! En daar ga ik ook audities voor houden. Dus daar ga ik een uh, auditiebericht aankomende woensdag of do op donderdag ga ik dan een, bericht, een live video erin gooien via de pagina. Dan ga ik uh, vragen of mensen uh, audities in willen sturen. En dat uh, mag een uh, video zijn van een minuut, minimaal en maximaal drie minuten. Waarin ik uh, ga kijken wat, uh, wie en wat het beste past bij uh, het programma. Je hebt het over de pagina. Welke pagina is dat? Dat is uh, de Euro Breakdown Facebook-pagina. Oké, okay, die kan je makkelijk uh, vinden op Facebook? Die is heel makkelijk te vinden op Facebook. Gewoon als je intikt Euro Breakdown, dan heb je hem al gevonden. Dus uh, die pagina kun je zeker niet missen. Hoe, bela hoe belangrijk... Ik ben de oudste van deze drie, zeg ja, ik. De oudste ja, ja, ja. Hoe belangrijk is uh, het gebruik van sociale media bij uh, een radioprogramma? Dat is onwijs belangrijk. Zeker in, in een tijd als nu, als je gaat kijken... Ze, ze klagen er af en toe wel eens over dat mensen heel veel met hun telefoons bezig zijn... Maar um, een, een social media zoals een Facebook... zoals een Instagram, een... Een, een, een, ja, een WhatsApp zou je niet echt een social media programma kunnen noemen... maar mensen zijn zoveel met hun telefoon bezig. Ze zullen uh, tegenwoordig een, een, een programma of een stukje nieuws... zullen ze eerder op hun telefoon gelezen hebben... Ja. dan dat ze dat... Vroeger, Vroeger had je de klant eigenlijk als je social media, maar dat was een stuk papier. En nu ja. heb je je telefoon waarop je alles kan vinden. Dus de kracht van social media is heel belangrijk en is ook oneindig groot. Dus jij hebt uh, aan de, de, de Euro Breakdown uh, diverse sociale media gekoppeld. Dus je Facebook? Ja, ik heb uh, de Facebook heb ik er sowieso aan gekoppeld. Nou, het Mono natuurlijk al een hele strakke pagina had hij gemaakt. Uh, ja. Ik wil wel wat meer met de pagina gaan doen, waaronder uh, dus via de live video, uh, via de live video's op de pagina, uh, de mensen er naartoe uh, brengen. Ja. En um, wat, wat uiteraard geen geheim is, wat ik gisteren ook met, met Rob heb besproken, is: ik uh, wil met WhatsApp willen gaan werken. Uh, waarin ik een uh, WhatsApp groep wil gaan maken. Uh, dan mogen mensen een vrijwillige nummer mogen ze insturen. Uh, en dan, in ieder geval hun mobiele nummer dan. En dan kunnen zij dus ook meediscussiëren tijdens de show. Dan hebben ze inspraak tijdens de show, voor de show, na de show, altijd. Dus mensen helpen ook meebouwen aan het programma. En dat, dat is wat ik heel erg belangrijk vind, want je doet het niet alleen. Nee, klopt. En dat is ook uh, meerdere malen gebleken uit diverse enquêtes die we ook onlangs voor CFM hebben gehouden. Dat het gebruik van sociale media in combinatie met het radioprogramma uh, je, je bereik enorm kan vergroten. Ja. En ook je, je, je direct, de mensen die dus echt luisteren voor de Euro Breakdown, ook kan informeren en, en, en, en, en contact meemaken. En zo kan je natuurlijk de, het aantal luisteraars ook, uh, ook uh, uitbreiden, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Uh, het principe van de Euro-breakdown, uh, maar corrigeer me als ik ongelijk heb, Mike. Uh, wat, ik, wat ik ervan weet is dat het is de Europese top 40 is in grote lijnen. Ja. En uh, dus dan ga je uh, al de Europese hitlijsten bij langs En uh, hoe ga je dat samenstellen? Nou, ja, ik ga dat samenstellen op basis van. Uh, de, ja, hoe zeg je dat? De, de, de, de, je, je hebt de bekende nummers: nummers 1, 2 tot en met. Tot en met ja. 40 heb je dan uit, uit, uit verschillende lijsten. Uh, nou, uh, is bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland is bijvoorbeeld. Uh, laat, ik, laat, ik, laat, laat ik een nummer noemen. Is bijvoorbeeld Afrojack staat bijvoorbeeld op nummer 1. Ja. Uh, nou, en hier staat bijvoorbeeld. Ik uh, neem even een gek voorbeeld. Hier staat Chesto zou bijvoorbeeld op één staan. Ja. Dan ga je dat afstemmen. Je gaat een lijst maken specifiek op, op, op echt de toppers. Wie hoor je het meeste terugkomen? Staan, in 10 landen staat Chesto op nummer 1. Of staat in 10 landen Afrojack op nummer 1? Dus op basis daarvan ga ik uh, kijken van in welk land wordt het meest naar welke artiest geluisterd. Dus eigenlijk uh, wordt ook per plaats ieder land een beetje vertegenwoordigd. Maar je geeft mij ook duidelijk aan dat, uh, dat de voorbereiding uh, voordat het programma echt uh, uh, ja, het staat, het dat daar veel tijd in gaat zitten. Ja, klopt. En dat is ook, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is ook iets wat ik wel heel erg leuk vind om te doen. Ik heb het voor Knockout FM ook altijd mogen doen. Um, dat deed ik dan samen met, met Robbie. Dan. Dan gingen we, uh, dat was dan niet top 40 gebonden. Um, maar daar ging ik. Uh, um, sorry, even Robbie Brouwer voor de. Nou, ik zie je kijken. Ja, ik zal helemaal. Nee, maar <laughs> hij, dat is, is, hij is uh, ook al heel oud hoor. Heel, ja, ja. Ik, <laughs> heel, heel. heel, heel. Um, nee, maar dat, dan, dan, dan ging ik gewoon. Dan had daar, weet ik zeker wel, twee tot drie dagen aan. Gewoon, gewoon s' avonds. Gewoon echt tot, tot, een, uur, tot een uur of twaalf. En ja, als s'nachts gewoon niet, s in ieder geval achter de laptop gaan zitten... en dan gewoon ja. echt zoeken, echt heel veel muziek gaan vergelijken. Wat, is, wat, willen, wat willen mensen horen? Uh, natuurlijk ga ik zelf een heleboel onderzoek ga ik verrichten... want het, de eerste hand ligt bij mezelf in dit geval. Maar uh, door middel van de kracht van social media wil ik ook juist weten... wat willen de mensen hier in Zandvoort en omsteken horen? Wat, wat, uh, welk ja. nummer gaan ze helemaal gek passen dat horen op de radio? Maar de, de, de, de Euro Breakdown spreekt ook een duidelijke doelgroep aan. Ja. Het zijn niet de mensen van tachtig, om het maar even zo te zeggen... Maar het, met name, de, de jongeren, uh, de, van 15 tot en met 30 of zoiets, is dit dan een beetje goed? Nou, 40? Oh, ja, ik vind ja, het ja, ook wel leuk. Ja, ja, ja, ja, dus 45, 45 doet telde ook nog mee. Ah, de top maar, 40 uh, moet iedereen aanspreken, eigenlijk. Ja. Uh, als je gaat kijken naar uh, de, de, de, de, de, de allereerste top 40 die, die werden gemaakt, uh, dat, dat jij zelf ook nog. Uh, je bent natuurlijk nog steeds jong, laat je ja, dat ja, voorop nee, stellen. Okay, ik, ik stel mezelf even veilig. Ja. Um, Heel goed. Heel goed. <laughs> Laten we vooropstellen dat de top 40 iets moet zijn wat, wat iedereen bereikt. Uh, het moet, uh, tuurlijk moet het een, een doelgroep kunnen bereiken. Maar die doelgroep uh, is denk ik te klein als je gaat kijken naar alleen uh, 15 en 30. Want dat ik uh, 10 was, luisterde ik stiekem als nachts op mijn telefoon, luisterde ik al radio. Er waren er bepaalde programma's waar ik heel graag naar luisterde. En daar, daar bleef ik dan tot twee uur s'nacht voor zitten. En de top 40 als ik naar school toe fiets, dan zet ik die, die ook gewoon aan. Ja, nou, ik, vraag, ik vraag dat met name omdat de, de, de enquête die we dus in het voorjaar hebben gehouden voor CFM... Uh, daar kwam naar, kwam naar voren dat het voornamelijk uh, de, de geënqueteerden die de enquête hebben ingevuld... Uh, uh, 55 plus is, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. nou, als programmaleider dan kan je daaruit afleiden dat je dus wat meer de nadruk moet gaan leggen op de jeugd. En dat is ja. natuurlijk in dit geval uh, weer prima aanzet om de jeugd meer bij lokale radio CFM te betrekken. Nou, nou dat is zeker, zeker goed. Kijk, weet je, de, de, de, de, de 55 plus generatie... Uh, heeft inderdaad, heeft een andere smaak. Die, die zullen eerder teruggrijpen naar bijvoorbeeld de nummers van de 60s, 70s. Dat, dat, dat zijn echt hun, hun hits. Weet je, daar daar, daar, daar gaan ze voor. Dat begrijp ja. ik ook. Weet je. De, ieder, uh, ja. ieder, ieder jaar het ieder al heeft zijn, heeft zijn speciale nummers uitgebracht. Zeker. Maar ik, ik vind dat, dat het wel, je kan het wel breder betrekken. En daarom is social media een heel krachtig medium. Ja. En je, je bereikt daarmee ook de, de jeugdige radioluisteraars. Zeker radiokijkers. Zeker met het gebruik van social media ja. kan je ze bij, bij je programma betrekken. Dus 26 augustus is de aftrap? Ja, 26 augustus is de aftrap. Ik, ik ga zeker ik luisteren. Geweldig. Nee, helemaal top. Wil je nog iets kwijt? Nou, ik wil uh, nog even wat aan Mike vragen. Want uh, je gaat hem presenteren op zaterdagavond. Hè, tussen 7 en 9. Ja. Maar dan uh, wordt die hitlijst uh, uitgezonden. Kan ik hem ook ergens nalezen? Wat de top 40 is van die week? Daar uh, ga ik uh, ja, ook iedere week naast het, uh, het maken van, van een live video. Want ik wil minimaal 1 tot 2 live video's maken. wil ik ook uh, de, de lijst dus ook iedere week daarop kunnen zetten. Dus in mijn voorwerk uh, wat ik in, in het uitzoeken van de lijst wat ik al heb gedaan. Kun je de lijst ook terugvinden op de Euro Breakdown. Dat, dat ga ik ervoor zorgen dat dat dan meestal na de avond. In ieder geval de dag na het programma er al op staat. Of uh, wellicht dezelfde dag al. Mooi. Nog een uh, andere vraag. Ik ben uh, betrokken geweest bij de, het ontstaan van het uh, programma. Zo, Zee, je bent zo, al oud. Zo <laughs> oud uh, ben ik al, uh, Mike. Wauw, wow, Ja, wow. maar waar, waarom hebben wij eigenlijk gekozen voor een uh, Europese hitlijst? Een Europese hitlijst. Weet Euro -lijst? je het daarop het antwoord? Weet ik daarop hmm, het antwoord? Want is gewoon een striktvraag, maar hij weet het antwoord al. Denk hij zo. weet het antwoord, ja. <laughs> zeg het maar op. Ja. Nou, we zijn een toeristenplaats, dus uh, uit heel Europa ja. komen ze naar Zandvoort toe. Ja. Dus dan is het leuk om alle Europese hits op een rij te zetten. Nou, en daarom zou ik het juist heel goed ook aansluiten als, je, als, als, de, lijst, als de lijst wordt samengesteld. Sorry. Uh, dat je dus uh, nummers hebt die ook in bepaalde plaatsen van Europa... juist heel veel gedraaid worden, ja. die hier misschien wat minder hoort. Dus zo trek je publiek uit alle kanten. Zo is het. Nou, heel veel plezier. 26 augustus, 7, wow. 9. 7 tot 9. Live, de Euro Breakdown terug. En Mike ook weer terug. Yes. Welkom thuis. Ja, dankjewel. Dank Welkom je. thuis. Welkom home. <laughs> dankjewel. Top. En heel veel plezier nogmaals. Stekend bedankt. En hier is Chris Kappen, een Englishman in New York.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 Van de van Sting gooien een nieuw jasje. vrij. En je hebt eh, inderdaad deze van Chris Cap. En een Englishman in New York. Zometeen het dier van de week bij CFM: Miso de Poes.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 qu'on y croit ou pas il y aura bien jours où on n'y croira plus un jour l'autre sera tout ce pas pas et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies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 Wat zou deze 1 nou tegenwoordig doen, hè? We horen eigenlijk heel weinig meer van hem. In ieder geval een aantal jaren geleden had hij diverse hits... ...waaronder deze papa Oute. Het is één over half vijf. We gaan hem doen, het dier van de week. De poes, Misou. Ja, dat, dat, dat die maakt dat bruggetje, maar goed. Ja, dat klopt. We hebben het van deze week over Misou. En Misou is een dame van 9,5 jaar oud. Ze heeft... Best wel een gebruiksaanwijzing nodig. Bij haar vorige eigenaar kon ze niet naar buiten en was ze snel gestrest. Bij het dierenhuis denken, denken ze dat als Mizou een rustig huis krijgt en lekker naar buiten kan, dat ze wat minder gestrest zal zijn. Mizou is een lief en aanhankelijk en als alles rustig en voorspelbaar is, dan hebt u absoluut een hele mooie poes in huis. Wie mag ze, bij wie mag ze komen wonen? En ze blijft momenteel in het Dierenthuis Kennenmaland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571, -3888, 571 -3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl. Want ook Mizou verdient een thuis. En het is een mooie poes. Dankjewel, je Albert-Jan. Hier is de Zomerhit van dit jaar.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 saber in tu cuerpo todo un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 Let's not talk too much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 De presentator van de Euro Breakdown is binnen. Dus ja, dan moet ik ook een beetje moderne muziek gaan draaien, ja. ja, dat ontkom ik dan gewoon niet aan. Hè. Als eerst Louis Vossi, Daddy Yankee en Justin Bieber. Met uh, de zomerrit van dit jaar, dat was Despacito. Gevolgd door uh, deze van uh, Ed Sheeran. En je de Shape of You. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Nou, de Formule 1 uh, ligt uh, lekker op zijn gats. Heerlijk aan het genieten van de zomervakantie. Maar op uh, autosport, genie, nie, ge, oh, autosport uh, gebeurt er wel wat een en ander, toch? Nou ja, Nico Hulkenberg was vorig weekend trouwens niet op vakantie... want die moest racen in Assen. Renault-coureur Nico Hulkenberg heeft tijdens zijn Formule 1-demonstraties... afgelopen weekend uh, in Assen de E20-wagen uit 2002... het baanrecord op de TT-circuit Assen verbroken. Zij het Dat zijn met de handgeschaak geklokte tijd van 1,18%. 1.7 officieus is. Dat was sneller dan de 1.18.76... ...die de Fransman Sebastian Boudet... ...tijdens de kwalificatie van het Champ Cars evenement neerzette. Het officiële rondrecord staat op naam van Ingo Gerstel. Hij noteerde tijdens de BOS gp wedstrijd in 2016... ...een tijd van 1.19.3. De Duitse kwam tijdens de Gamma Racing Days... maal in actie voor volgepakte tribunes volgens de organisatie trok de Gamma Racing Days... over twee dagen 94.500 toeschouwers naar het circuit. Nico Hoekenberg liet ze trouwens ook ontvallen... dat hij het TT-circuit in Assen geschikter vindt voor de Formule 1... dan circuitpark Zandvoort. Nou, als... Ja, daar maakt hij zich niet geliefd mee. Ja, daar maakt hij zich niet geliefd mee. Nee, nee. Aan de overheersing van de Porsche in de 24 uur van Le Mans komt een einde. Het Duitse automerk trekt zich terug uit de endurance-kampioenschap... en gaat zich richten op de elektronische Formule E...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 De in 2014 begonnen wedstrijd, uh, een reeks... doet al steden aan als New York, Hongkong en Berlijn. V Formule E-baas uh, Andro Agak reageerde opgetogen. Als iemand vijf jaar geleden, toen we dit project begonnen... had gezegd dat een merk als Porsche erin zou stappen... had ik het niet uh, geloofd, al dus Agak. Maar wat zal dat dan betekenen voor de 24 uur van Le Mans? Dat de LP1-klasse helemaal gaat verdwijnen? Geen idee. Ik ben erg benieuwd. Goed, tot zover het sportnieuws, autosportnieuws. Dankjewel, Albert-Jan. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar hier is nog even een lekkere, moderne plaats. Jawel, hier is Strip That Down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 deze single zou zomaar girl, in de Euro Breakdown strip down the down genoteerd down yeah, kunnen staan, yeah, strip yeah. that down. Ja, de Euro Breakdown, die hoor je dus uh, vanaf 26 augustus. De zaterdagavond tussen zeven en negen Nou, het is inmiddels kwart voor vijf We gaan hem doen Het gedicht van de... En uh, ja, deze week uh, over het Salfors uh, strand Niet altijd is de zee een spiegel van rust En vlak van horizon tot horizon dijnen, Waar zonnestralen glanzen in rechte lijnen En witte vogels zweven van kust tot kust niet altijd zijn golven vriendelijk en teer... die zacht de vlakte schone stranden ontmoeten... alwaar zij Hollandse blanke duinen begroeten... maar gaan bij stormwind ook als razende tekeer. Wisselvallig als de zee is ook mijn stemming... niet altijd vriendelijk als zonnestralen... voel ik ook opstandigheid en belemmering. Dan verloopt mijn week vrij wisselvallig... Acht ieder mens kent stormen in het leven. Enkel vreugde en blijdschap... Zijn ook maar bevallig. Duinen, zon, strand en zee. Ga wandelen en neem de mooie momenten mee. Met je blote voeten in het zand zoek je een plekje op het rustige strand. Een moment voor jou alleen. Prachtige uitzicht, ondanks niemand om je heen. Lekker wegdromen, seconden, minuten. Nee, uren dit moment kan nog heel lang duren. De wind is soms hard en de zee nog harder. Mijn stem zo fragiel als de schelp in mijn hand. De ronde beweging van de golven in het water. Mijn voetstappen achter mij in het zand. De krijsende meeuwen in de lucht boven de zee. De duinen aan de voet van het strand. Ik hou van de Zandvoortse zee. Ik hou van het Zandvoortse zand. Ik hou van de duinen, de duinen in het Zandvoortse strand. Ik hou, ik hou van het strand. Ik hou, ik hou van het strand. Dankjewel Albert-Jan weer voor een mooi gedicht van de dag. Het Zandvoortse Strand, ode aan het Zandvoortse Strand. En we houden allemaal van het Zandvoortse Strand. Dan denk ik, ja, wat gaan we nou daarachter draaien? Ja. Deze past er wel bij. Give we Moore. more.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 Heerlijk toch, je loopt over het Zandvoortse strand. En dan uh, op je koptelefoon deze muziek van Kevin Moore. Nou, wat wil je nog meer? You're de still cut the blues for you na nou, het gedicht van de dag. Inderdaad, de Oda aan het Zandvoortse strand. Ja, ik wil het eigenlijk hebben over Dancing in the Streets. Maar Albert Jus uh, zegt, nee, zegt, we doen gewoon golf. En ja, dat is, is bijna gelijk. Joh. Dancing in the Streets volgende <laughs> week begint dan om twee uur. Hè? Om twee uur? Middags, ja zeker. Het volledige programma uh, is natuurlijk terug te vinden... Uh, uh, op de website uh, van muziekfestivals in Zandvoort. Dus dat wordt een grote happening. Oké. Okay. Uh, goed, ik heb ja, nog golf. even ja, go een goed golfbericht. Ik bedoel, jo Joost sluiter hoeft het even niet over te hebben... want die heeft de kut niet gehaald in Amerika. Maar uh, binnenkort hebben we natuurlijk weer het KLM Open... dat van 14 tot met 17 september ges gespeeld gaat worden... op de Dutch in Spijk. Ze hebben uh, Ernie Els weten te strikken. Ernie Els is dit jaar de top van het KLM Open... dat van 14 tot met 17 september gespeeld wordt... De grote Zuid-Afrikaan zal op de Dutch in Spijk voor de vijfde maal uh, het Nederlands toernooi van de European Tour spelen... waar hij onder meer zal opnemen tegen titelverdediger, jawel, Joost Luiten. Ernie Els is een icoon van de moderne golf. Hij is een speler die generaties weet te overbruggen met zijn fenomenale kwaliteiten als golfer en zijn innemende persoonlijkheid. Mooi dat het KLM open dankzij partners KLM en ING Private Banking... zo'n naam heeft weten te strikken... was toernooi-directeur Daan Sloter verheugd op zijn komst. Je mag één keer raden wie, welke, welke twee spelers... in de donderdag, de eerste dag, bij elkaar in de flight zitten. Jawel, Ernie Els en Joost Luit. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor dit golfbericht. Ik ga het toch over Dancing in the Streets hebben. Volgende week zaterdag in het centrum. Ja, we hebben er zin in, hè. Dancing down the streets. Dancing down the street We hebben er nu al zin in, hè? Volgende week zaterdag in het centrum van Sanford. Dancing in the streets. Tot daar dat we deze van de Pietersjak bent eh, draaien uit eh, de jaren 80. You're the going dancing down the streets. Het zit er alweer op, eh, meneer Vos. Ja, het was weer wat, hè? Het was weer wat, kerel. Ja, jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Waarbij gevlogen... O, trouwens even, Fred, hij is op vakantie, hè? Ja, dus, uh, hij voor, is er even niet. Voor de liefhebbers van uh, het live programma uh, Entertainment for You. Fred is uh, lekker op vakantie en die geniet uh, lekker een paar weken van zijn welverdiende rust. Dus uh, wie uh, hebben we dan nou om vijf uur? Uh, Willy de Wisselaar. Willy de Wisselaar. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met Willy de Wisselaar. Uh, nogmaals, Mike, heel veel succes met de Euro Breakdown. Ja, dankjewel. En uh, we gaan uh, uiteraard allemaal luisteren en ik hoop dat het... Uh, dat je droom uitkomt en dat, uh, dat het een ah, feest droom gaat wel, worden. Uh, die droom is zeker al uitgekomen. Ik mag het programma weer gaan doen. Dus uh, ik. Uh, ja, ik sta echt te springen, jongens. Allemaal luisteren. Geweldig. Top, top, top, top. Bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Daar zijn we er weer, Vos. Tot morgen. Tot morgen. Dag. Doei doei.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. C F FM. Maar nu eerst het N -O